9 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. VVD en PvdA willen duidelijkheid over de berichten dat een map uit het dossier van Tristan van der Vlis is verdwenen. De NOS onthulde gisteren dat gegevens uit 2005 ontbreken over de aanvraag voor een wapenvergunning. Uit die gegevens zou blijken dat de man die vorig jaar in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn zes mensen doodschoot, psychiatrisch was behandeld. PvdA-Kamerlid Marcouche gaat kamervragen stellen. Hij wil weten of het klopt dat de map is verdwenen. VVD'er Hens Plasgaard wil vooral weten of de informatie uit het dossier per ongeluk is kwijtgeraakt of dat dat bewust is gebeurd. In Pakistan zijn op een legerbasis 130 militairen door een lawine bedolven. De lawine was in Kashmir in het betwiste grensgebied tussen India en Pakistan. Of er doden zijn is nog onduidelijk. Reddingswerkers zijn onderweg naar het gebied... waar duizenden militairen uit Pakistan en India gelegerd zijn. In Kashmir zijn in de afgelopen jaren meer militairen om het leven gekomen... door de extreme weersomstandigheden dan door gevechtshandelingen. Op petrochemische bedrijven in het Rotterdamse havengebied... wordt voortaan intensiever toezicht gehouden door milieuinspecteurs. De Milieudienst Rijnmond kondigt dat aan in het AD. Aanleiding zijn berichten over de slechte staat... van opslagtanks en leidingen in het gebied... Een adviesbureau meldde onlangs dat bij vijf of zes van de ruim 100 petrochemische bedrijven in het havengebied de toestand verontrustend slecht is. In Erika in Drenthe is de openbare bibliotheek door brand verwoest. Omwonenden werden geëvacueerd en hebben de nacht bij familie of in een hotel doorgebracht. Later vandaag kunnen ze naar huis. Het is nog niet bekend waardoor de brand in het Drentse plaatje is veroorzaakt. En dan nog het weer, wolkenvelden en ook af en toe wat zon. Plaatselijk kan een bui ontstaan. Bij een frisse noordenwind wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat op de A12 Utrecht richting Arnhem. een file tussen Maasberg en Venendaal West vanwege de ronde van Venendaal. De file is 4 kilometer. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Nog niet genoeg eieren gezien? Kom tijdens het paasweekend naar Nemo en ontdek de geheimen van de draaiende, drijvende en stuiterende eieren in het wonderlab. Nemo is het grootste science center van Nederland. Alles heeft te maken met wetenschap en technologie. Slim dus, zo'n dagje. www.e-nemo.nl Het groene hart bruist met Pasen. Ga tweede paasdag bijvoorbeeld met de kinderen eieren zoeken in Streekmuseum Reewijk of Zilvermuseum Schoonhoven. Of kom naar de Lammetjesdag in Kamerik. Kijk voor alle uitjes tijdens de maand van het Groene Hart op groenehart.nl. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in Eigen Land. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter De Wien en Mieke van der Wij. Drie minuten over negen, welkom terug bij de Nieuwshow. Het komende uur hebben we de volgende onderwerpen. Over een kwartiertje vertelt Maarten Zegers over zijn leven in Syrië. Daar zat hij tweeënhalf jaar, maar werd uiteindelijk... wegens journalistieke activiteiten het land uitgezet. En daarna komt Renildus van dit zuizen langs om ons uit te leggen... waarom er in de Nederlandse horeca toch zo'n gebrek is aan dienstbaarheid. En om kwart voor tien de vondst in Siberië van Yuka... Tenminste, zo hebben ze hem genoemd. Een roodharig mammoetje van een jaar of drie. Maar we beginnen met de vastgelopen cao onderhandelingen in de schoonmaaksector. De gesprekken over een nieuwe CAO in die schoonmaaksector... zijn deze week namelijk opnieuw vastgelopen. Werkgeversbond OSB noemt het... Totaal onbegrijpelijk dat vakbond FNV de beste cao-afspraken van Nederland afwijst. Het conflict sleept al meer dan drie maanden... en spitst zich vooral toe op de doorbetaling bij ziekte. De bonden willen dat dit vanaf de eerste ziektedag gebeurt... maar de werkgevers voelen daar niet voor. Die willen eerst een onderzoek naar het verzuim. Schuring werkt al 35 jaar in de sector en ziet veel... Ik citeer, beestachtig slechte bedrijven om zich heen. Hij vindt dan ook dat de werknemers het heft in eigen hand moeten nemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Verbaasd dat die onderhandelingen nu uh, weer, weer zijn misgelopen... en zich al zo lang voortslepen? Ja, en nee. Weet je, het is... Een gevecht wat, wat, wat, uh, wat zich afspeelt. en wat ik al jaren daarvoor ook al heb zien spelen. En, um, het, eigenlijk gaat het om niks. Hè. Dus, de, de vakbond vraagt om uitbetaling van twee ziektedagen. Volgens mij komt dat niet in heel veel andere sectoren ook voor. Twee ziektedagen? Ja, twee ziektedagen. De eerste twee ziektedagen, ja. daar gaat het volgens mij om. Oh, nu krijgen ze pas na de. Na na, de, de na te, bij na de derde dag krijgen exact. ze pas ziekte. Ja, ja. ja. En, Waarom is dat eigenlijk? Uh, ik heb geen flauw idee. Het is, kijk, voor mij is het handelswaar. Het is de FNV die, die zoekt natuurlijk naar, naar, uh, naar punten om ja, hun, hun eigen kracht bij te zetten en dergelijke. En ik denk dat, ze, dat beide partijen, en misschien wel drie partijen, als je ook naar de opdrachtgevers, misschien de overheid kijkt, dat ze terug moeten gaan naar de essentie. Ze gaan aan de essentie voorbij. Ze gaan voorbij aan het feit dat de, de schoonmakers... die willen gewoon waardering voor hun werk... die willen uh, werk met bezieling kunnen doen... maar ze worden niet gewaardeerd meer. De, de concurrentie die is zo moordend en de prijsdruk uh, mm -hmm. die is zo groot... Dat, dat schoonmakers steeds meer moeten gaan doen voor dezelfde kwaliteit. Ja, en ja. dan is het logisch dat ze op een gegeven moment... om meer geld of om meer... Ja. Maar goed, dat, van die, dat ziekteverzuim, want daar hangt het dan op. Waarom is het eigenlijk zo dat je de eerste, tweede aangep niet krijgt maar uitbetaald? Maar hoe is dat er ooit ontstaan? Want volgens mij is dat bij een hele andere sectoren niet zo. Ja, dan moet ik even terug in de tijd. Dat, dat ontstaat op, voor mijn gevoel. Het zijn ook onderhandelingen en dergelijke. Ze zoeken constant naar ingangen om de cao-afspraken zo goedkoop mogelijk te maken als ik dan tenminste naar de schoonmaakbedrijven kijk... en de vakbonden aan de andere kant, die willen natuurlijk zoveel mogelijk eisen. Dus overal is het plussen, plus en, en, plus en minnen. De ene keer gaat wat bij, de andere keer wat af. Nou, als buitenstaander... En nou weet je nog steeds niet hoe dat komt, dat je die eerste twee Nou, dagen mag, niet... mag ik nog een poging doen? Want ja. Ik, ik uh, heb het als buitenstaander in ieder geval gevolgd. Kijk, er zijn twee werelden die elkaar niet bereiken. Ja. Die, die werkgevers die zeggen, luister even, uh, wij bieden 5% in deze tijd... Klopt ook, dat is waar. Dat 5 is waar. procent, echt is heel, veel. heel erg veel. Is veel. Tegelijkertijd is bij vorige onderhandeling... is er gebleken dat er geklooid werd... met het ziekteverzuim in die sector. Ja. En daarom, naar aanleiding daarvan... Is dus die, uh, uh, zijn die twee dagen die ingevoerd. Twee dagen in geval, en dat is een ja. onderhandelingsproces uh, geweest. En nu... Het loopt het daarop vast. Loopt Die twee door. werelden bereiken ja. elkaar niet. Dat ja. is wat er aan de, maar de hand is. Wat is dan geklooid met ziekteverzuim Mensen nou, dus niet ziek waren. Daar gaan ze nu een onderzoek naar doen om gewoon eens uit te zoeken ja. hoe het zit. Want ja. daar werd te veel mee gerommeld en dat gaf de sector zelf ook toe. Ja, dat, geef ik. dat is ook wel voor een stuk zo hoor. Bij de schoonmaakbedrijven is het echt niet koosig, allemaal. Dat is mijn, mijn, mijn mening daarover. En dat is ook de reden waarom ik voor mezelf begonnen ben. Dus ik, ik ben, ben van mijn oude bedrijf afgestapt. Ben een coöperatie begonnen. Wat is dus van de werknemers zelfs? Maar ik vind van jongens, ik geef het bedrijfsleven terug aan de werknemers zelf. En dat, dat, daarvoor stond ik ook in de Volkskrant. Maar als je teruggaat naar, naar het cao-conflict... Want, u, want u, u zit al 35 jaar lang in, ja, in die sector. Ja. en ik heb ook bij die grote bedrijven gewerkt in het verleden. Als, als jaar wat? Als, ja, als jong directeur als de regio-directeur. Deugde toen wel eigenlijk. Is er, een, is er iets gebeurd in die sector... waardoor is, men op een minder uh, menswaardige manier met mensen werkt? Ja, er is, er, is absoluut wat gebeurd. De, de, de, de bedrijven zijn steeds groter geworden. Er is steeds een, een, een, meer hang uh, gekomen naar grote, grote Groter worden. Uh, Europese inschrijvingen hebben een hele uh, zware druk gelegd op, de, op het prijsbeleid binnen de branche. Uh, er zijn makelaars, schoonmaakmakelaars uh, die hebben intreden gedaan een aantal jaren, tien, 15 jaar geleden. Uh, die dus gaan bemiddelen voor opdrachtgevers om zo goed, zo goed en zo goedkoop mogelijk schoonmaakcontract te krijgen. Uh, dat gaat ook niet zonder slag of stoten. Die makelaars, dat, dat, ik vind dat echt ja, in heel veel gevallen boeven. Die hebben hun vriendjes, uh, uh, dus die, die schoonmaakbedrijven die daar aangesloten zijn. Dus, en de opdrachten roeleren zo van tijd tot tijd rond... zodat iedereen een beetje gelijkwaardig aan zijn trekken komt... Prijzen, die worden daarmee heel erg onder druk gezet. En het is absoluut waar dat er gewoon ver onder de kostprijs uh, contracten aangeven. Want ongeveer uitgerekend, als het op een normale manier, premies enzovoort, en betaald zou worden, kom je ongeveer uit op een uurloon voor 22,5 euro ongeveer. Nou, dat is het, uh, het, het verkooptarief, uh, zeg exact, maar. Precies, exact. Daar zit natuurlijk ook nog de winst voor ja, de maatschappij ja, die het ja, regelt. Ja. Uh, er is op taling net een contract ondertekend met de Belastingdienst. Maar ja. het gaat over 10 euro. per nee, euro, dat he? is, uh, dat, Ik heb dat voorbeeld genoemd. Dat is een aantal jaar geleden geweest. Aha. Dat lag ergens in de 10, 12 euro. Dat blijft heel precies. Dat nou, was wel zo laag. En dan denk is ik. Is dat van, nu ja, nog zo? Dat, uh, op dit moment, ik weet dat er nog steeds uh, contracten voor heel weinig te deur Toen gaan. Ik, ik ben anderhalf jaar geleden met mijn vorige bedrijf gestopt. Uh, ik maakte in Den Bosch het Joran Bosch ziekenhuis schoon voor pak een beet 9 ton. En een groot landelijk bedrijf die ging, daar, die ging dat voor de helft doen. In de tijd dat ik het deed won ik nog een prijs met het schoonste ziekenhuis van Nederland. Eh, dat, is, dat is absoluut een gegeven. En nu is het gewoon weer een baggerbende geworden. Je kunt niet voor de helft van, van, van, van zo'n bedrag een ziekenhuis schoonmaken. Dat gaat niet. Nou ja, het is de druk van de bezuinigingen... Ja, zowel bij ja. particuliere bedrijfsleven als bij overheidsinstellingen. Ja, maar bezuinig dan uh, op de plaatsen waar je moet bezuinigen. Maar laat niet de mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan... Hè, schoonmakers in dit geval, hm. daar iedere keer de dupe van zijn. Ja, ja, wat, gebeurt... je, wat je ook steeds uh, hoort dan, is dat, dat een schoonmaker... 90 seconden zou krijgen om het toilet schoon te maken. Ja, terwijl, dat gebeurt. Terwijl u zegt, van ja, dat moet gewoon... Vijf minuten zijn. Ja, je... vind, vind ik trouwens nog snel vijf minuten, mag goed, ja, goed, ik ben maar nog dat een is dus nog had, Maar goed, kijk, als je daar, uh, daar ervaring hebt en zo, dan gaat dat best beste zo. Maar uh, 90 seconden uh, of, of, of 4000 vierkante meter in een uur stof dat is ook van het belachelijk. Het gebeurt wel. Hm. En, en dan snap ik waarom uh, de schoonmakers op een gegeven moment zeggen... Van, ja, van als wij dan zo hard moeten werken, betaal ons dan ook maar naar navernand. En dus is wat er aan de hand is, is het volgende. Die contracten worden zo diep uit onderhandeld... Ja. dat je dus alleen maar mensen krijgt die met heel erg weinig... Ik neem het trouwens aan dat er dan minimumloon ontdoken wordt. Of is dat niet zo? Nou, ik... Terzij, ik, ik... Ik weet uit, uit ervaring... Ik, bedoel, ik, kom, ik, ik heb dikwijls contracten overgenomen van andere schoonmaakbedrijven... en dan zit ik met schoonmakers rond de tafel en dan zeg ik van... Hey, dat wordt jullie contract. En dan zitten ze me echt glazig aan te kijken van... hoe heb ik recht op vakantiedagen? Hoe heb ik recht op uitbetaling van ziektedagen en derde? Er zijn genoeg bedrijven die die CAO niet naleven. Ja. Ik weet ook dat binnen OSB-verband... want dan maken ze afspraken over... OSB, dat zijn die werkgeversclub. Werkgevers, ja. Over afspraken over... Um, um, hoe noem je dat? De goede bedrijven moeten die krijgen dan een soort triple-E-status en dergelijke. Vermidt ze zich aan het convenant houden, aan de afspraak houden, houden ze zich niet aan de afspraken. en de rechter oordeelt daar dikwijls over in, in negatieve zin voor die bedrijven, dan blijven ze toch lid van de OSB. Terwijl de OSB zegt van, ja, als je niet aan de afspraak houdt, dan, dan ben je geen lid meer. Oké, okay, u wilt uh, zeg maar eigenlijk werk. Nemers in dit geval eigenlijk werkgevers maken. Dus een eigen organisatie. Ja. U wilt dan zelf ook weer als werkgever uh, opereren. Nee, helemaal niet. Maar, maar... Arbeiders zelfbestuur. L. Arbeiders zelfbestuur. Oké, okay, maar in ieder geval... dan kom je dus in de problematiek terecht... dat deze mensen... een Loon vragen of een stuk loon vragen, wat vele malen hoger is. Als dat, dat hoeft niet het. veel hoger te zijn. Nee, nee echt niet. Dat, als dat een paar euro, anderhalf euro of twee euro hoger is... Mm -hmm. zegt dat nog niks over, over een, een stijging van, van de verkoopprijs. Ik bedoel, tussen de loonkosten en de uiteindelijke verkoopprijs... zit ook nog een heel gat ja. wat, wat opgaat aan en glimmer en flauwekul en, en management en, en, en ja, in, allemaal de ingewikkelde dingen... om het vak wat, wat groter te maken, wat mooier in de etalage te en zetten. En dat is dus ook de reden waarom de vakbonden hebben gezegd... nou, luister, als we met die werkgevers uiteindelijk geen zaken gaan doen... Ja. dan kunnen we dus zaken doen, misschien wel, met de bedrijven... die schoongemaakt moeten worden, zoals de NS of Schiphol of Recht, ja, rechts, Rechtstreeks. Ja, dat vind ik omgekeerde wereld. Ik denk dat dat, dat is lastig, want op het moment dat, ze, dat, dat vakbonden met KL... Of het Schiphol een afspraak ja. maken. Ja, dan, dan zullen ze, zullen ze alle, alle overheidsgebouwen, alle opdrachtgevers. zullen ze langs moeten fietsen. Dat lijkt me een beetje lastig. Maar toch, dit is geopperd. Ja, maar ik denk dat dat een. Uh, ik denk dat dat weinig. Uh, um, Weinig oplossingen biedt hoor, dit. Hoe moet het dan wel uh, Ik denk dat, dat, dat schoonmaken... Kijk, we zitten met een aantal partijen rond de tafel. De OSB aan de ene kant. We ja, hebben de ja, overheid, ja. we hebben de schoonmaakbedrijven. En, uh, de en de vakbonden. Ik denk dat de vakbonden gewoon serieus moeten kijken... van nou, hoe reëel kunnen we onze eisen op tafel leggen? Uh, ik vind dat de schoonmaakbedrijven echt huiswerk te doen hebben... als het gaat om waardering, respectvol uh, met mensen omgaan... En ik vind dat de OSB eens uh, met de overheid moet gaan praten als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, de invloed van de NMA. Daar zat ik de auto hier onderweg toe, nog aan te denken. Een aantal jaar geleden werd OSB op de vingers getikt... omdat ze een soort minimumprijsafspraken hadden gemaakt. We gaan niet onder die prijzen. Op zich vindt dat een goede zaak om te zeggen... van, nou dit is de bottomline waar we mee aan het werk gaan. En vervolgens komt de NMA, die komt dan zeggen... Van, ja, je mag geen prijsafspraken maken. Dan denk ik van jongens, waar zijn we mee bezig in Nederland? Wat gaat u nou precies doen? Ik ga uh, kleine schoonmaakunits opzetten in verschillende steden in Nederland... Uh, dat worden, die units worden gewoon van thuis uitgeleid. Een bedrijfsleider, 30, 40 schoonmakers, that's it. En die worden niet duurder dan die uh, professionele jongens? Die worden die niet jongens. duurder. Ik bedoel, het, wordt, het wordt op een hele simpele manier gedaan. Maar wel mm -hmm. met de uitstraling van... Ja. Dan en als die dan... mensen ziek zijn, krijgen ze meteen Tuurlijk, ziekte? Tuurlijk, ze, ze, ze, ze krijgen meteen ziekte. Want ze zijn in dienst van de coöperatie. Ze kunnen daar zelf afspraken over maken. Alleen, kijk... En dat, maar dat is ook weer het leuke van we leven in een wereld... waarbij de angst zo vaak uh, steeds meer aan het regeren is. Op het moment dat het minder gaat, ja, je draagt samen de lust, je draagt samen de last. Ik werd geïnspireerd drie, vier weken geleden... door een uitzending van Tegenlicht VPRO, Spaans Stadje, waar alle bedrijven coöperatief zijn. En he, daar hoor je werknemers. Ik zeg, jij uh, hebt het volgens mij ook gezien. He, uh, ze dragen de lusten en de lasten van het bedrijf. En het gaat daar een stuk beter. Werkeloosheid lag nog niet boven de 5 procent... terwijl Spanje boven de, boven de 20 ligt. Ja. Ik, ik, ik daar las, gaat het over. Ja. Ik las, want we gaan zo meteen met Maarten Zegers praten... die in Syrië heeft gewoond... Mm. dat u ook een, in Saudi-Arabië wel eens een mm. keer een, een Ja. We Sprak Maarten ja. daar net op... Uh, in, de, in, de, in ja. de koffie even Dat vond over. nog wel intrigerend. Uh, ja. Wat, ja, ga... wat was daar? Uh... Ja, ik, werd, ik werkte toen voor Semsto en uh, ze vroegen of ik samen met nog een paar Nederlanders naartoe wilde gaan om een schoonmaakbedrijf op te zetten. En ik lieg het niet anderhalf jaar later, we iets van 400 of 450 Filipino's in dienst. En ik, ja, ik, ik bewoog mij door dat hele land heen in alle lagen. Ik zei tegen Maarten ook, ik heb bij Koning Vaat in zijn uh, slaapkamer oh. gestaan. En <laughs> maar als we nou één ding begrepen, als er ergens uh, uh, mensen slecht behandeld worden... en dan is zeker die daar? Filipinos, ja, ja, is ja, ja daar, ja. daar. Ja, nou ja, maar ik, zit, uh, ik ga Maarten ja? ook aan. De Filipinos verdienden daar 150 dollar per, uh, per maand voor een 60 uurige werkweek. Bij ons lag dat tussen de 300 en 350 dollar... Maar daarmee werd ook gelijk de kwaliteit waargemaakt. Ja. snap je? Dus uh, je kunt geen... Uh, het is uh, wel Wild West, zegt deze sector. Die sector is echt Wild West, ja, absoluut. En als ze zo doorgaan, wordt het alsmaar erger. Dus en dus van... is het begrijpelijk waarom, als je dit soort Wild west hebt... ook bij dus werkgevers, waarom die vakbond... Ja, natuurlijk. Op een andere manier extreme ja. dingen ja. gaat doen namelijk. Ja. Het is de meest ja. vooruitgeschoven ja. postoptoming van de vakbeweging. Absoluut. En het, is het mooie, het bijzondere is ook dat de vakbonden hebben nooit grip gehad op de schoonmaak. omdat de schoonmaak altijd part-time werkte. Altijd 10, 12,5 uur in de uur en Volstrekt onzichtbaar. En nu uh, zijn ze er in één keer wel. En dat vind ik, vind ik, een, dat vind ik een goed ding ja. voor de schoonmaak. Ze hebben in ieder geval een gezicht gekregen. Dat Abs is ja, absoluut. absoluut. Oké. Okay. Hartelijk dank. Remmelt Schuring hoorde u. Hij is al 35 jaar werkzaam in die schoonmaakbranche. En we spraken met hem naar aanleiding van dat slepende conflict in die sector. Dank je wel. Ik hoop dat het iets duidelijker is geworden. Er is een midlife-crisis, maar je hebt ook een quarter life crisis oh ja? Die had Maarten Zegers en die moest en zou overwonnen worden. De Arabist pakt het rigoureus aan. Hij liet zijn Nederlandse leventje achter zich en vertrok naar een ondoordringbaar land, te weten, Syrië. Tweeënhalf jaar later kwam ik terug. Hij was inmiddels uitgezet door de veiligheidsdienst... die hem ontdekte als undercoverjournalist. Want dat was hij inmiddels geworden voor NRC Handelsblad. En dat allemaal tijdens de opstand in het land Syrië. Het weerhield er maar niet van om uiteindelijk een boek te schrijven. Wij zijn Arabieren, portret van een ondoordringbaar Syrië. En hij is bij ons, de ongewenste vreemdeling zelf. Goedemorgen, Marant de Goedemorgen. Inmiddels de uh, live crisis af. Um, nou, nou, nu is het boek af en nu, ja. nu is er dus een gat. Wat nu weer? <laughs> wat moet ik nu oh, oh, doen? Ook naar ja, de midlife-crisis. Dan wordt een profboxer. Ja, dan kunnen we kun weer van alles verzinnen. Oké, okay. goed. Um, je, je schreef, nou ja, in een uh, kop boven de Spits in een artikel stond: die heeft mij alles gegeven. Ja, ik ben natuurlijk weggegaan met het idee van het leven wat ik nu heb, op dit kantoor, achter deze computer, uh, dat wil ik gewoon niet. En Dus ik heb alles wat ik had, dus ik had een baan en een huis... en alles wat stabiel heb ik, heb ik opgegeven voor, voor iets ongewis eigenlijk. Natuurlijk waren heel veel mensen in mijn omgeving er niet mee eens. Maar toch maar gegaan. En dan koop je een ticket Syrië, en dan sta je in Damascus. en kan je je dan zomaar aanmelden, student, en hallo, hier ben ik? Nou, dat gaat, dus, dat gaat dus ook niet zo. Want ik heb wel even gezocht, maar je hoort overal uh, word je weer de deur gewezen. Uh, ze vertrouwen het niet, of uh, ze hadden problemen met de buitenlandse studenten die eigenlijk naar Irak gingen om zich daar uh, op te blazen. En uiteindelijk, als je dan uh, uh, zo vaak uh, wordt afgewezen officieel... Dan, uh, dan ga je gewoon zitten. En dan is het ook goed. En dan maakt verder niemand probleem. Oh, echt waar? Je bent gewoon gaan zitten en... Uh... Ja, ik heb gewoon al snel geleerd dat als je dingen op de officiële weg doet in Syrië, dat er gewoon niks uitkomt. Dus je moet gewoon dingen doen. En, uh... Maar vonden ze het niet verdacht dat een, een Europese jongeman uh, ja, de Koran ging bestuderen, de sharia? Want dat, dat was wat je ging doen. Ja, dat is natuurlijk ook heel gek. En uh, het is sowieso al gek als iemand die Arabisch komt, uh, spreekt ja. uit, uit een Europees land. In Syrië in feite niks kon doen. Ja, oké, okay. islamitische <laughs> recht studeren, maar niet, niet iets serieus. Dan ben je niet... toch meteen op dat moment ben je al uh, verdacht. verdacht. als Amerikaanse spionnen. Ja, ik kreeg dus al vanaf dag één. Kreeg ik inderdaad de veiligheidsdienst. <laughs> oh, dat is aan. ook zo. Ja, die kreeg ik meteen acht me aan. Terwijl je er wel uh, zo uitziet dat je door kan gaan voor een Syriër, hè? Ja. Maar ja, je laat gewoon is... één keer ga je in een restaurant zitten met iemand praten. En je vertelt wie je bent. Nou, die brieft dat dan door aan iemand. Vervolgens komt er een mannetje met de koffertje in het restaurant, met de eigenaar is praten. Is het zo'n maatschappij? Ja, het is echt heel erg hoor. En ik. ik... Kijk, je leest er natuurlijk ook wel veel over voordat je gaat. Maar als je het dan ook echt overkomt, dan denk je van wat is dit voor. Uh... En waar is dat dan op gebaseerd? Want bijvoorbeeld in, in landen als Zuid-Afrika, waar dat systeem ook fantastisch werkte. Was dat omdat men een collectieve angst had voor iets? Hoe werkt dat in Syrië dan? Uh, ja. Waar, waarom gaan mensen uh, over de buurman praten? Ja, deels ook, uh, ook financiële noodzaken. Hè? Kijk, het is niet echt dat al die mensen in dienst zijn van de veiligheidsdienst. Maar het zijn allemaal losse, uh, losse mannen. Dus het is een shawarma verkoper of een, of een taxichauffeur of een vuilnisman... die dan ergens iets hoort en die gaat dan naar het kantoor van de veiligheidsdienst... en die zegt van... Hey, ik heb nou toch een jongen gezien die, uh, die spreekt Arabisch en die studeerde islamitisch recht. Dat is geen zuivere koffie. Maar je hebt toch een accent, of niet? Is... Ja, tuurlijk heb ja. je een accent. En dat doet hij omdat hij een centje durft, hè? Dan krijgt hij dan 200 lira voor, een paar euro. En dan weer... Maarten, op een gegeven moment, uh, die geheime dienst zat werkelijk overal. Uh, een van de meest uh, opvallende passages uit je boek... Uh, spreekt over een, uh, een masturberende vrouw die je aan de lijn krijgt, aan de telefoon. En dat bleek dus... Nou ja, dat moet je zelf maar even uitleggen. Nou, op een gegeven moment werd ik gebeld ja. en uh, ah, het was een onbekend nummer. Dus ik neem op en dan dus krijg je inderdaad een heigende vrouwenstem aan de lijn. En dan denk je van, oké, okay, heb ik weer. Ja. Maar dan ga je dat, toch... Dat blijkt geen dagelijkse praktijk in Syrië? Uh, <laughs> nee, net zo. niet nou ja, geen dagelijkse praktijk. Er wordt natuurlijk wel mm. op allerlei manieren, uh, uh, uh, omdat seks natuurlijk onder onderhuis is ja. en niet open is, wordt het op dit soort manieren vaak wel uh, contact gezocht. Mm. Uh, maar ik ga, dus, ik ga dus in gesprek met, uh, met die vrouw. En die vraagt of, er, of ik langs wil komen. En uh, iedere man is natuurlijk wel op een of andere manier toch wel gevoelig voor. Maar uh, na twee of drie keer bellen begonnen ze allemaal vragen te stellen. Van hé, hey, bij welke imam studeer je eigenlijk? En hoe kom je aan je geld? En toen dacht ik van, hé, klopt is En ze wonen dan ook nog uh, 300 meter van mij vandaan. Hmm. Toen dacht je, voordat die vragen hadden gesteld, had ik al langs moeten gaan. Ja, dit, ik dacht gewoon, dit is gewoon te toevallig. <laughs> ja. ja, dit is te toevallig. En uh, toen vroegen ze ook nog of ik eerst met de broer kon spreken. Ik dacht van ja, dit is gewoon, nou, dit is gewoon een veiligheidsdienst. Want zij ze zei dat ze dus uh, gescheiden was, of weduwe of zo. En dat ze dus wel ja, veel uh, behoefte had aan uh, seksuele avonturen. Toch? Ja, kijk, het is natuurlijk, vrouwen kunnen voor, voor het huwelijk geen, uh, geen seks hebben... omdat ze dan een maaglijkheid verliezen. En dat is, mm. dat is natuurlijk gevaarlijk. Dus als je dan zegt van ja, ik ben gescheiden... nou, dan weet je al dat ze geen maagd meer is. Dus dan en dat kan ze dan, het. dan, dan ja. kan het gewoon wel. Uh, maar ja, het bleek dus zo ook dat ik... Ja, ik maar, geen geluk al deze keer. Ja, nou ja. Maar weet je, ik vond dat echt een heel leuke, leuke aspect aan je boek. En dat zijn ja, ook onbekende aspecten over hoe vrouwen en mannen... Want jij zat er als man alleen. Dus uiteraard gebeurde van alles met dames. Nou, onder andere dit soort dingen. Maar ik, ik begreep uit je boek dat er ook zoiets bestaat als een genotshuwelijk sluiten. En dat kan voor één avond. Ja, dat is dan... Het vond ik nou weer zo'n geweldige vondst? In, uh, niet bij de soenitische islam, maar bij de shiïtische islam. Okay, yeah. uh, kun je dan inderdaad een huwelijk sluiten voor, uh, voor een bepaalde tijd? Yeah. Dus van een, van, van een week tot, tot een paar maanden, tot een jaar of. Yeah. En dan na die periode, als het dan afloopt, dan ontbindt ook het contract. Dus er is ook geen scheiding. Maar ja, dat kan ook voor een dagje? Dat kan in principe voor een dagje. Ja. Dat is natuurlijk toch een hele rare verkapte manier... om, om toch uh, een relatie aan te gaan of een one-night stand. Ja, dat is in principe... kan dat... Maar dan mag het dus? Kijk, daar zit vaak ook nog een gebruiksgat aan vast. Dus dan lijkt het al helemaal vaak uh, op prostitutie. En, al, en dan hebben we een soort spoedimamen of zo. Uh, ja, ja. Echt, maar waar? ik wil dus wel zeggen dat dit dus echt in de shiïdische ja, ja, islam okay. voorkomt. Ja, uh, en, uh, en de merendeel in, in Syrië zijn Sunnieten. Dus volgens de Sunnitische wet Mag het niet. is het verboden. Oké, okay. maar goed, het is wel een, een, een enorme, inventieve manier om het een en ander te omzeilen. Dus. Ja, ja, je moet. Kijk, in een samenleving waar ja. alles verboden is, moet je creatief zijn. Hoe ernstig uh, heb jij dit beleefd, eigenlijk, de onderdrukking van het Assad regime? Uh, nou, ja, aan de lijve, gewoon wat ik net al vertel. Uh, uh, die veiligheidsdiensten hebben eigenlijk twee jaar lang mijn het leven zuur gemaakt. Dus Ze hebben gewoon vriendinnetjes opgepakt, met pistool ondervraagd. Uh, ze hadden echt een duimendik dossier van mij met maar foto's. Waarom donderen ze dan niet uh, de grens over? Nou, omdat ik dus ook inderdaad gewoon niks aan het doen was. Ik was helemaal niet gevaarlijk. Ik was er inderdaad gewoon islamitisch recht aan het studeren. En helemaal niet. Uh, ik had helemaal geen subversieve uh, activiteiten en ik was ook geen spion. Dus dat was allemaal prima. Alleen toen die opstand begon, toen was ik eigenlijk zo een beetje uit het vizier geraakt. Toen dacht ik van, hé, hey, nu is mijn kans. En toen ben ik dus mee gaan lopen met die demonstranten. En toen ben je gaan schrijven. En, en, toen... gaan schrijven en... en je bent volgens mij ook wel eens op de radio te horen geweest, of niet? Ja, maar dat is alles is anoniem gebeurd. Ja, ja. Want uh, ik probeerde natuurlijk... Ik wilde graag nog langer blijven dan, uh, dan drie weken. Maar op een uh, gegeven moment ja. de klop op de deur, of hoe ging dat? Uh, op een gegeven moment ging ik mijn visum verlengen, naar vier maanden. En elke maand moest ik dat natuurlijk doen. En zeker de laatste uh, periode was natuurlijk steeds mijn angst uh, voor buitenlanders. En uh, nou, toen moest, werd mijn naam ingevoerd in de computer, dus gingen alle alarmbellen af. Ja. Toen zei ze nog van, hey, er is niks aan de hand. Jouw naam lijkt waarschijnlijk op die van iemand anders. Maar ja, ik denk van, mijn naam kan het zo niet op die van iemand anders Maarten lijken. Zegers. En Maarten Zegers. Wat ja. is uh, <laughs> <laughs> alle Abdallahs en Mohammeds, dat is wel, dat is wel gek. Ja. Maar even later kwamen ze ook aanzetten met een uh, kalesnikov en, uh, en een paar handboeien. Dus dat was uh, jeep ja. in en uh, naar de gevangenis. Ja, ja. en dan? Um, ja, dan werd, werd je eerst nog ondervraagd. Dus dan krijg je echt zo'n traditionele bullenbak die, uh, die je de huid En de geldt. beschuldiging is illegale journalistiek of wat? Ja, ze beschuldigen je nergens van. Ze hebben ook helemaal uh, niks nodig om je te beschuldigen. Ze zeggen van ja, je gaat eruit. En waarom dan? Ja, maakt niet uit, je gaat er gewoon uit. <laughs> ja. En uh, nou, dan word je dus uh, in de kelder uh, gezet met uh, allerlei andere buitenlandse criminelen. En dan blijf je dan een tijdje totdat je vliegtuig komt en dan is het uh, einde maar avontuur. Echt, maar echt lekker. Is het niet uh, dit? Toch? Uh, nee, maar ik, ik, ik, ik vind wel... Ik vind het wel laconiek, maar was je niet bang? Natuurlijk uh, was ik wel bang. En het, kijk, op het moment dat je dan opgepakt wordt, dan is het onzekerheid. Hè? Je bent natuurlijk niet de eerste die dan zomaar ergens in de kelder verdwijnt in Syrië. Nee. Uh, maar toen ze me uitzetten, toen was eigenlijk gewoon berusting van oké. Okay, en ik ben gewoon blij dat het, uh, dat het goed is afgelopen. En, en ik vind ook van, ik wist gewoon heel goed waar ik mee bezig was. Journalistiek uh, was verboden zonder vergunning in Syrië. En als je dat toch doet, speel je dus met vuur. En als je dan je vingers brandt, dan moet je gewoon niet gaan huilen. Precies. Nee, maar als de journalistiek dan ook nog doorvertaald wordt naar spionage... Dan had je een probleem gehad. En die vertaling in Syrië is heel makkelijk gemaakt. Ja, maar dat hebben ze dus niet gedaan. En uh, er zou eigenlijk, zou er eigenlijk nog een week, uh, een week moeten blijven. Maar met behulp van mijn huidige vrouw en de Nederlandse ambassade hebben ze me eigenlijk meteen weggekregen. Je had er buiten toch al binnen, Maarten? ja, ja. Want ik begreep dat je onder andere naar Syrië ging... omdat daar de mooiste vrouwen van de wereld uh, waren. Dat is waar natuurlijk ook. Hè? Is het ja. waar? Ja, en ja. ja, ze bellen je vanzelf op. Wat <laughs> wil je nou ja. meer? Ja. Maar goed, uiteindelijk, want dat staat ook in je boek... ik zei net, het is ook een uh, liefdesverhaal, hè? Ja. O ook. Uh, uiteindelijk kom je dus ook de vrouw tegen... met wie je dus nu ondertussen getrouwd bent. Dus wat dat betreft hoeft hij ook niet langer meer in Syrië te blijven. Uh, nee, nee. Dus ja, ik ben gewoon... Dan dus nou kom ik terug op, de, op ja. dat wat je ja. gezegd had. Syrië heeft me maar alles, maar gegeven, alles gegeven. Ja. Dus uh, inderdaad, een vrouw, een, een bedrijf uh, en, en, en een boek... Ja. En gewoon een ontzettend mooie tijd. En is het, want uh, je schrijft ook over, uh, over je vrouw, dan, dan nog je vriendin. Hè, die woont ondertussen in, in Oostenrijk, begreep ja. Was dat nou nog? want ja, er wordt van alles duidelijk. Hè, dus de allewieten, de soenieten, de, de Shiiten, de christenen, het zijn allemaal bevolkingsgroepen die toch ook wel uh, ja, een beetje, er zit enige animositeit tussen. hè? Ja, ja, ja. Is dat nou nog uh, voor, voor die familie van jouw vrouw een heel groot probleem dat zij met jou is getrouwd, of niet? Uh, nou, voor die familie niet. En uh, ik, <laughs> ik wou het hier ook eigenlijk graag wel laten. Ja. Gaan we even over naar de toekomst van het land. Want uh, er is nu een soort van verdrag ondertekend. Ik kwam uit de VN-burelen. Namelijk dat Assad geen zware wapens meer gaat gebruiken. Uh, is er iemand die dat gelooft eigenlijk? Uh, nou, ik in ieder geval niet. En uh, ik denk eigenlijk de, uh, de meeste politici ook niet. Want hoe gaat dit verder uiteindelijk? Nou, dit gaat gewoon nog heel lang duren. Omdat... Uh, uh, die rebellen en de opstandelingen en de demonstranten... die hebben a, uh, geen overweldigende meerderheid zoals in, in Egypte of, of in Libië. Uh, en bovendien zijn ze alleen maar licht bewapend. Dus met, met Kalashnikovs of RPG's. En het leger van Assad heeft gewoon tanks en gevechtsvliegtuigen. Dus de kans dat, uh, dat ze het dat regime omverwerpen is, is gewoon klein. En uh, van interne verdeeldheid binnen het regime... en binnen die Alawitische secte waar dat regime op leunt... is, is ook geen sprake. En zolang het Westen niet bereid is om daadwerkelijk echt militair in te grijpen, uh, wat ik overigens ook niet, uh, geen voorstander van ben, uh, blijft het conflict gewoon aan, uh, aanmodderen. En uh, het is gewoon jammer dat nu de media-aandacht een beetje, een beetje aan het verdwijnen is, maar in principe is het nog net zo, net zo erg als, uh, als twee of drie maanden geleden. Hè, tientallen doden per dag. Jij kan in ieder geval niet meer terug? Uh, nee, ja, ze hebben mijn, uh, mijn vingerafdrukken genomen en mijn IRA scan genomen. En, uh, ik ben persoonlijk nog gratis. Dus ik hoop dat het voor mij zou het goed zijn als het gezien valt. Dan gaan Toch, we lekker man, weer op vakantie. Want, ja? want dat zou het wel weer kunnen. <laughs> ja, precies. Ja. Nou, je ogen gaan meteen stralen. Hè? Ja, ja, ik zou heel graag terug willen. Ja. En, uh, maar Naar ja, goed. Syrië aan zee. Syrië aan zee, ja. <laughs> Okay, hartelijk maar daarop, dank. Laat, laten we in ieder geval hopen dat, uh, dat voor voor Syrië zelf uh, rust terugkeert. Ja? En dan, het gaat natuurlijk niet om Maarten Zegers, die graag naar het land terug wil. Maar ik wil gewoon het beste voor Syrië. Ja, je, ben, je bent wel gaan houden van het land. Tuurlijk, tuurlijk. Na 2,5 jaar wordt het gewoon deel van je. Ja. Hartelijk dank. U hoorde Maarten Zegers en hij heeft een boek geschreven. Wij zijn Arabieren, portret van een ondoordringbaar Syrië met smakelijke details, verrassende details en wat voor details dan nog meer. Meer informatie allemaal te vinden op nieuwshow.nl. Hartelijk dank, tot de volgende keer. Graag gedaan. You dig that jive once more, boys. Take it right on down to the gate. Oh, boys, I'll take a side elevator. Can't you hear those heavy cats call? Come on, boys, let's have a ball. Hip, jam, jump, it's a jump, jump is a jumping jive. Makes you dig your jive on the mellow side. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. Hip, jam, jump, jump, jump is a solid jive. Makes you nine foot tall when you're four foot five. Hip, hip. Hep, hep. Now, don't you be that kikaroo. Get hip, come on and follow, do When you get your steady foo, you make the jump jump like the gators do. Jim jump jump is a jump and jive. Makes you like your eggs on the jersey side. Hep, hep. Hep, hep. The jim jam, jump jumping jive makes you hip hip on the mellow side. <laughs> Jumpin' jive, jam jam jump the jumpin' jive. I know you dug this mellow jive 'cause you dig it on the mellow side. Broink. Joe Jackson met Jumpin' Jive, een oud nummer van Cap. Callaway. Afgelopen woensdag werd bekend dat slachtandjagers... in de permafrost van Siberië... een lijk van een jonge mammoet hebben gevonden. Het 10.000 jaar oude dier dat de naam Yuka heeft gekregen... is opvallend goed bewaard gebleven. Het wolharige mammoetje... Toont wel verschillende verwondingen. Die volgens wetenschappers zijn toe te schrijven aan de klauwen van leeuwen. En ook het werktuig van mensen. Het zou erop duiden dat oermensen prooien van leeuwen afpakten. Tenminste, dat zeggen die wetenschappers dus. Over de vondst van Yuka gaan we praten met amateur-paleontoloog Dick Mol. Goedemorgen meneer Mol. Goedemorgen. Uh, misschien hebben mensen de foto's wel gezien van het beestje. Het lijkt een beetje op een open haardkleedje met een slurf. En dat is eigenlijk het enige wat je als buitenstaander ziet. Is het een bijzondere vondst? Het is een bijzondere vondst. En ik vind die omschrijving die u geeft: een open kleedje eigenlijk ook wel heel toepasselijk. Want dat zou in een nomade tent op die steppen, van wel eer misschien heel goed gestaan hebben. Maar er zijn heel veel misverstanden over deze vondst. Uh, er wordt gesuggereerd door de BBC, in de documentaire die ze donderdagavond hebben uitgezonden, dat het iets is wat de afgelopen weken misschien uit die smeltende permafrost in het hoge noorden van Siberië tevoorschijn is gekomen. Het was al in 2009. 2009 is dit, uh, in augustus 2009 is dit in een goudmijn in het hele hoge noorden van Siberië is door gouddelvers gevonden. Die gouddelvers zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. En die denken, wij hebben goud. Echt? Maar niet de glimmende goudklompen waarnaar ze op zoek zijn. Maar een toevalstreffer, een karkas van een uitgestorven mammoet. Waarvan nog niemand weet hoe oud hij is. Want er is nog geen onderzoek aan gedaan. En 2009, dat is wetenschappelijk gezien misschien maar heel erg kort. Uh. Maar... U moet weten hoe dat gaat in het noorden van Siberië. Er wordt iets gevonden. Er zijn meteen mensen die daar geld in zien, veel ja. geld. Want ja. voor dergelijke vondsten wordt het is particulier bezit Het is een privéondernemer die het gevonden heeft, met nog veel meer. Die weet dat er wereldwijd een belangstelling voor die uitgestorven dieren is, en die wil daar geld van maken. Ja. Ja. En, en hoeveel hoe duur dan? zou dat dan zijn, zo'n beest? Ja, wat een gekke voor geeft. Nou, dat is ja. heel moeilijk om dat aan te geven. Maar u moet toch hier toch in vele tienduizenden euro's... zo ja. niet meer gaan denken. En hoe komt dan het vervolg van het verhaal? Want dan komt er een verhaal over dat er leeuwen waren... en die dat beest de graas ja. hebben genomen. En dan is dat beest ook nog kennelijk... Met mensen of met iets bewerkt door mensen? Ja, nou moet ik zeggen dat deze vondst ken ik niet. Hè. Ik ben actief in het hele hoge noorden van Siberië. Sinds 1997 doe ik daar opgravingen. Ik wil het liever zelf vinden, want dan weet ik ook dat het allemaal clean is... om het zo maar te zeggen. Uh, als gouddelvers zoiets vinden of nomaden die daar op jacht zijn... Nou van alles en nog wat en toevallig zoiets tegenkomen... Uh, ja, die hebben zelf allerlei ideeën erover en die roepen maar wat... Nu is deze vondst in 2009 gevonden. Pas in 2010 heeft men daar wat van door laten sijpelen. door een digitale foto rond te sturen. Die heb ik toen de tijd ook gekregen. En ik zag wel dat het een hele bijzondere vondst is. Want die mammoeten zijn eigenlijk helemaal niet zeldzaam. Hè? Die kwamen op het hele noordelijke rond voor. De Noordzee kun je ze vinden. Maar ook langs de grote rivieren, bij baggerwerkzaamheden en dergelijke. In Duitsland, in Polen. De hele noordelijke hoofdvond. Maar die fossielen waarbij niet alleen het skelet... maar ook de zachte delen bewaard zijn gebleven... die verschaffen heel veel informatie over dat beest... wanneer het geleefd heeft. En nu hebben we hele oude mammoeten. siniele exemplaren, 50, 60, 70 jaar oud... met ver afgesleten kiezen. We hebben mammoetbabies van zes, zes weken oud. Die zijn net vorige week gepubliceerd... in een internationaal uh, medium. En... Nu duikt in één keer dit moet babytje op. Maar het is helemaal geen babytje, het is een snotneus geweest. Drie jaar oud, een pleuter. Ja, tussen de drie en de zes jaar. Ja. Ik heb het vroeger nog even nagekeken. Een Russische collega van mij, die heeft mij daarover geïnformeerd. Ge ja. En die schrijft van, ja, we weten nog niet hoe oud het is. We Want de gebiedselementen, de kiezen ja. en de tanden, die ontbreken. Een kleuter. Een kleuter, zou je kunnen ja. zeggen. Er heeft iemand echt naar gekeken. Een Amerikaan. En die treft op die huid van het beest een aantal groeven aan. Dat is waarschijnlijk oppervlakkig gegaan. En dan denkt men aan de klauw van een leeuw. Want we weten dat op die mammoetsteppen tussen de 50.000 en 10.000 jaar geleden... daar hebben niet alleen die mammoeten rondgelopen, ook hyenaars, maar ook leeuwen. Ja, en die moeten wel eens hier een wat vreten. En als een leeuw op een mam op mammoetjacht gaat... dan probeert hij natuurlijk van zo'n kuddedier een jong, onervaren mm. diertje... Ja, te en separeren. Le lekker mals. Lekker mals, hè? want je neemt niet zo'n oud beest, dat, nee. dat smaakt nergens naar. En dan kan het zijn dat ze zo'n beestje gejaagd hebben. Bij deze vondst is het zo, hij, eigenlijk is het hele kleed. Hè? De kop, alles is compleet, alleen de schedel is eruit. En nu heeft iemand geroepen van, oh, die hebben, mensen hebben dat eruit gehaald. Alleen, ik heb niet begrepen van de BBC-documentaire... waar alleen maar wauw gezegd werd vanwege de mooie vondst, het haar wat er nog op zit. De oortjes die maar zo klein zijn als koude aanpassingen. Zo. Prachtige vondst. Dat hebben mensen gedaan. Ja, maar welke mensen zijn dat? Die toen de tijd geleefd hebben, als er toen de tijd daar al mensen geleefd hebben... of zijn dat misschien die gouddelvers geweest? Want er is, dergelijke vondsten zijn altijd omgeven door heel veel mysterie. Nou, dat blijkt, ja. ja. Dus u, u suggereert eigenlijk van dat, dat zou, hoeven helemaal niet uh, mensen zijn geweest destijds. Maar dat kan ook, laten we zeggen, nu gebeurd zijn. Uh, heel, heel duidelijk, ja, ja, ja. Ik heb eens een keer een mammoet van dezelfde vinder, althans toen dat tijd waren het zijn kinderen, voor heel veel geld overgenomen. In een onderzoeksteam hebben we dat gedaan. En dat was een hele complete kop van een beest van zo'n 50 jaar oud. Met de oren eraan, het oog netjes dicht te knopen, we konden de de, de, de, de, haar, de, de, de wimpers zien en zo. En daar was de slurf afgesneden. Want dat bungelde er zo bij, dat vonden ze zo vervelend. En is heel is jammer, dat hebben de oermensen gedaan. Ja, maar nu wordt er dus gezegd en nu wordt gesuggereerd: van nou, dit, dat, dat mammetje, mammoetje is eerst door een leeuw gepakt. En daarna is het dus afgepakt van die leeuw uh, door mensen. Hè? Dus, ja. dat er dus die, en, en, en dat is eigenlijk de hypothese. En dan zegt u van ja, maar dat is voor mij eigenlijk gewoon op, op geen enkele manier nog, nog bewezen. Dat dat op die manier gegaan is. Want nee. er worden wel hele verstrekkende uh, conclusies aan uh, verbonden nu. Ja. ja, maar kijk, die mammoeten die hebben een hele hoge eibaarheidsfactor. He, dat is een prehistorisch dier, we hebben het niet meer. We willen het klonen. Het moet terugkomen op aarde. Wordt altijd afgebeeld in een besneeuwde Ze Zij Zijn ze serieus met dat soort ideeën bezig? Om een mammoet weer samen ja, te stellen? Al, al, al sinds 1997 roepen ze in Japan van we gaan de mammoet klonen. En daarom zijn ze steeds op zoek naar die karkassen in die permafrost. Die eeuwig durende diepvries. En wat in hopen ze daar dan te vinden? Ja, cellen oh, ja. die nog enige levensvatbaarheid uh, Jurassic Park? Doen. Ja, maar dan Pleistocene ja, ja, Park. Ja, precies, Ice ja. Age. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ik zou zeggen. Dat is iets voor Steven Spielberg en niet voor serieuze wetenschappers. Nou, of tegenfilms. Dat was ook wel leuk. Ja, het tekenfilm, daar kun je heel veel in kwijt. Maar dan krijg je Fred Flintstone waar je nou, ziet dat ijs die, eet je, dus... Uh, ja, maar dan krijg je, krijgen de kinderen ook meteen weer het verkeerde beeld van die mammoet. Hm. Want die heeft niet in sneeuw en ijs geleefd, hè. Dat zijn grazers, die zijn 16 tot 18 uur per dag bezig met het grazen. En die hebben 200 kilo voedsel per dag nodig. Slechte spijsvertering, produceren grote bolussen Waardoor wij weer kunnen zien wat ze gegeten hebben. Hoe de biotope er dus uit heeft gezien. En omdat die mammoet natuurlijk die hoge arbeidsfactor he heeft... willen we dat graag weer terugbrengen. En dan krijg je dan dat het gekloond moet worden. Ja, ja. Maar dat is nu nog niet mogelijk, hoor. laat u zich niet uh, voor de maar gek houden. Maar in de toekomst houden. misschien wel. Ik, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet alleen dat ik de gegevens van het verleden nodig heb... om de toekomst te begrijpen. En dan weten we dat die mammoet om begrijpelijke redenen uitgestorven is. Iets wat we moeten accepteren. En dan is het helemaal verkeerd om dat beest weer terug te brengen... In een biotoop, in een leefgebied dat helemaal nergens meer bestaat. Op maar de wereld. wat was dan eigenlijk het bijzondere dat er dus ook kennelijk uh, een soort strijd was tussen leeuwen en mensen tegelijkertijd? Is uh, uh, dat het bijzondere? Uh, als dat zo zou zijn, maar dat moet gedegen onderzoek eerst aantonen. Heel erg moeilijk denk ik, maar. Uh, ja, dan is er een competitie. Maar of dat dan het uitsterven van mammoeten veroorzaakt heeft... dat kan ik me niet voorstellen. Ik weet wel dat de mens verantwoordelijk is... voor heel veel verkeerde dingen op deze aardbol. Maar dat uh, uh, de competitie tussen die grote roofdieren en de mens... ook een heel groot roofdier trouwens... Uh, dat die uh, hier de schuld aan zijn aan dit yuka mammoetjong, dat uh, wil ik eerst overtuigend... Oh. Zien en ik ga er dan ook heen om dat ding te bekijken en dan ja? wil ik mijn eigen oordeel natuurlijk. Want je ver. kan er nu zo naartoe zeggen: laat mij de Yukai eens zien. Uh, ja, ik, ik krijg dat wel voor elkaar. Dat klinkt misschien onbescheiden, maar zo is het niet bedoeld. Uh, uh, ik werk met de Russen samen uh, zeer intensief. Uh, uh, ik krijg alles in, natuurlijk, via het internet, wat er, want het is 10.000 ja. kilometer hier ja. vandaan. Uh, aan fondsen wat daar gedaan is om maar dat te beoordelen. U, u, u zegt, ik ga er ook wel eens naartoe. Hoe, hoe, ga je dan eigenlijk naar een gebied toe... waarvan ja, ja. dit soort dingen duidelijk zijn? En, en wat doe je dan? Ga je in de gasbehandelen? Wat dingen uit het ijs? Uh... Nee, nee, u moet zo uh, zien dat die mammoeten... die hebben, zijn over een hele lange tijd voorgekomen. En sommige dieren zijn overgeleverd in die permafrost daar vindt voortdurend erosie plaats door afsmelting door ja, ja. in de zomermaanden dat rivieren ontstaan en die dingen gewoon worden ze zichtbaar door de, ja, op moment van moment de en die kun je ja. gewoon je loopt langs rivieroevers en dan vind je echt waar het. Ja maar goed ja. op momenten op het moment dat ze uit die permafrost komen, gaan ze ook meteen ontbinden, natuurlijk. Nee, oh, nee, nee, nee, nee. Kijk, de zomer duurt dan maar heel kort. Hè? En dat is, het zijn, als het ware, zijn het gemumificeerde oh, kadavers. Okay. Het is niet een fossiel zoals we een fossiel verwachten. Versteend, hè? En dat je een hamer en een bijtel nodig hebt. Nee, dit is gewoon iets wat in een durende diepvries 40.000 jaar lang bewaard is. Dat kan niet verder meer bederven, dus? Nee, ik heb uh, wel delen okay. van die man moeten in huis. En de, de, het haar, als je het in de plastic zak doet, het stinkt wel een beetje. Maar... Is het nou wel of niet een bijzondere fossiel? Dus bijzonder vondst. Eh, vooral omdat hij namelijk eh, van een leeftijdsklasse is. Niet dat hele jongen wat we al hebben. Ja. Niet dat hele ouderen. Het vulde gat op. Het de gat op. En daarom moet hij intensief bestudeerd worden. Dan krijgen we meer informatie. en Dan zullen we ook weten of de mens en de leeuw daar part of deel in hebben gehad. Ik ben er zeer sceptisch over. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met amateur paleontoloog Dick Mol. Naar aanleiding van de vondst van het mammoetje met de naam Yuka. Tenminste, die hebben ze aan dit beestje geschreven. Het ging dus allemaal over Siberië. Meer info via onze website www.newshow.nl Dit paasweekend stromen de toeristen ons land weer binnen. Nou, ik heb ze al gezien in Amsterdam. Je kan over de hoorden lopen daar in de binnenstad. Het is slecht weer, maar goed. Misschien kunnen ze toch nog ergens een terrasje pikken. En of dat gezellig wordt, nou dat is nog maar de vraag. Want als de serveester al bereid is om je op te merken... kan het nog wel een stiefkwartiertje duren... voordat de bestelling inderdaad voor je neus staat. Een erg dienstbaar volkje zijn wij niet. Kortom, tot verdriet van onze gasten... die het met uitzondering van de Russen in eigen land... meestal veel beter gewend zijn. En waarom wij zijn zoals we zijn... gaan we bespreken met historica Rijn van van huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Bepaalde cafés in ons land staan erom bekend. Hè? Als je daar iets gaat drinken, word je gewoon niet bediend. Hè? Hoe je ook je best doet om, om, om de aandacht van een, een ober of, of, of een student te trekken. Wat is dat toch? Ja, ja buitenlanders zeggen inderdaad wel. Ja. Ze leren hier in de horeca om langs je heen te kijken, zeg ja. maar. Ja, ja, ja, ja, ja, Dus dat, ja, wat dat is, dat is toch. Uh, wij zijn natuurlijk enorme gelijkheidsliefhebbers. Uh, wij zijn vinden dat allemaal mensen gelijk zijn. En natuurlijk als je iemand moet bedienen, dat is ongelijkheid. Dan moet je onderdanig zijn. Hè? Dat, en dat vinden wij niet zo prettig. Dus maar dat krijg je toch van een centje voor? Ja, maar dat is inderdaad al eeuwenlang al zo. Want bijvoorbeeld Diderot die schrijft al in de 18e eeuw dat hij was voortdurend très mal servi Zeer slecht werd bediend. Ja? Ja. En dat hebben dus allerlei buitenlanders roepen dat al eeuwen. Dat wij zo. Dat we, dat in vergelijking met, met die andere landen. Maar het verandert ja. dus niet? Nee, kennelijk niet. En in die andere landen die hebben natuurlijk een veel ongelijkere geschiedenis. Zeg maar. Wij zijn natuurlijk een heel bijzonder land. Dat valt mij steeds meer op. Want ik heb dan onderzoek gedaan naar het, verschil, het cultuurverschil tussen Nederlanders en andere volkeren. En wij zijn, vind ik, toch wel een eilandje in Europa. Wij zijn zo anders in en welke zo gaande. Uh, nou ja, de, de Nederlanders, door ten eerste die ongelijkheid, en dat komt ja. vooral door de geschiedenis. Wij waren natuurlijk een republiek, waarin de burgers het voor het zeggen hadden. En de landen om ons heen, dat waren natuurlijk allemaal koninkrijken en keizerrijken. Met grote koninklijke ja. hoven, met een enorme uitstraling. En adellijke hoven met uitstraling. We hadden wel de Oranjes, maar die waren natuurlijk niet zo belangrijk, althans voor die uitstraling. En, uh, uh, dus daar had je ook, dus de, de hiërarchie werd daarin geramd in die landen. En ook die uitstraling, daar leerde je ook die nette manieren dat je moest buigen enzovoort enzovoort. En hier was die uitstraling dus niet zo aanwezig. Wij waren bovendien kooplui, en dan is het ook handig om wam erop af te gaan. He, dat is natuurlijk, dan heb je groot succes. Dat hadden we ook, Gouden Eeuw. En dus dat zijn allemaal factoren. En er komt nog eens Calvin bij. Die vond ook dat je, gewoon, dat je vooral eerlijk moet zijn. Dat is ook de directheid van Nederland. Die dus ook dat lompen voor buitenlanders hè, heeft. De, je moet vooral eerlijk zijn. Je moet de gebreken benoemen. Geen, zoals de talen kanaan, anders. Je moet dus niet, geen zwaarheid, maar klaarheid. Je moet, want het, het, het uiterlijk moet het innerlijk niet verdoezelen. Dus de kerken zijn dus kaal. Want je moet vooral niet denken dat je door allemaal mooi gedoe en fratsen... Hè, en, en, nou, En dat heeft allemaal toe geleid dat wij dus erg ja, gericht zijn op die gelijkheid. En dat uitzicht op allerlei manieren. En dat ja. we denken, nou, ik, als je ergens in de werkt... dat je denkt, nou, ik laat me niet commanderen door, door deze flapdrol bij wijze van spreken... Ik ga het niet ja, tegen aardig ja. tegen doen. Ja, nou ja, ik, bedoel, ik vind het natuurlijk onverstandig als in de horeca ze dat niet doen. Dat moeten ze natuurlijk wel doen. Dat is heel dom. Ja. Het is toch heel simpel? In elk land ter wereld is horeca toch gewoon een vak. En het lijkt wel alsof het hier inderdaad door aangewapperde studenten beoefend wordt. Ja, nou, het en niet wel. serieus ja. genomen wordt als vak. Of, of dat als je echt een oudere wijzere man daar aantreft dat het echt een uitzondering ja. Ja. is. Nee, nou goed, wat ik zeg. De mensen vinden dat. De buitenlanders vinden dat vervelend. En ik, maar was, waarom worden het niet als vak beschouwd? Uh, nou ja, ik geloof op de hotelschool. dat leren ze dat natuurlijk allemaal wel. Maar op de een of andere manier zit het niet in ons. Ja. En dat komt natuurlijk ook wel. Kijk, in de jaren 60, 70 werd nog eens benadrukt. dat je assertief moest zijn. Voor jezelf opkomen. Mondigheid, alsjeblieft. Dat kwam zelfs onder Van Kemenade in de school. Hè, de leervak, je moest mondigheid. Maar het gevolg is wel dat er is de evenwicht verbroken. tussen mondigheid, ik, mezelf. en respect voor een ander. Dus die 70 e jaren, anti-autoritair. heeft mij weer geleerd. nou zeg. Uh, we, we, we, we. we moeten vooral niet denken dat je beter bent dan ik, hè? Jewel, niet boven dat maaiveld maar, uitsteken. Maar dat is allemaal de sfeer waarin het plaatsvindt. Ja. Dat blijft toch onbegrijpelijk? Dat er dus kennelijk niet een soort bedrijfstak is, waar dus. Horeca, gewoon een serieus te nemen. Iets maar is. die is het Nou ja, wel. Je wel. Ja, de hotelschool, nou, daar leer je dat. Ja, maar dat is een kleine minderheid... Ja. en die wordt ja. bedoeld om leiding te geven aan dit uh, geheel. Ja, maar, ja. ja dat, dat in andere landen ook niet, volgens mij, dat soort opleidingen. Omdat men dan automatisch meer deuren openhoudt... en meer zegt, gaat u voor, enzovoort. En wij zijn dus niet zo. En dat is een beetje het punt. Dat zit er zo in bij ons. En de, de, ik zeg dus, die 70 jaren is dat nog eens benadrukt. En het gevolg is daarvan weer dat de kinder, degene die toen groot werd... Werden. Die hebben dat dus niet zo geleerd. En die kunnen hun kinderen dus ook niet meer zo opvoeden. Dus uh, ik heb wel eens houd ik ergens een voordracht. En dan komen er mensen naar me toe. En die zeggen, nou, ik ben zo blij dat u een verhaal houdt. Hè? Ik dan. En dan zeggen ze, ja, want mijn ouders waren hippies. En die hebben gezegd, wees jezelf. <lacht> doe wat je wil. Ik zie het voor me. En die, we, ik weet nu helemaal niet wat ik moet doen. Dus die hebben niet meegekregen uit automatisch... dat je dus dienstbaar kan zijn. En even jezelf moeten wegcijferen. Want daar gaat het om. Hè? Het gaat niet om mij, het gaat om de klant. Daar gaat het om. En dat hebben een heleboel jongeren. Daar kan je ze ook niet eens kwalijk nemen. Want hun ouders hebben hen dat niet bijgebracht. Ja. Maar het is natuurlijk niet alleen in de horeca zo. Dat is ook in, in, in winkels. Want de, de, de klachten over hoe wij in, in Nederland dus met mensen omgaan. Ja. Die als klant gaan. Die zijn van buitenland. Is even ja. hoog natuurlijk. Ja. Hè, als nou ja, over het is, de horeca. Nou ik weet ook wel dat café, er zijn een heleboel cafés in de horeca inderdaad. Die hebben ook al een soort terras etiketten. Of een, een eigen etiketten. Dus dat je niet uh, dus de serveerster de billen mag knijpen. Ja zover oh, gaat mag het niet. al. Nee dat dat niet mag. Ja, dat, dat je is een niet... hele tegenvaller. Nee, precies. En allemaal regels ook dat je niet zelf tafels bij elkaar gaat schuiven als je met een groep van tien bent, dat je dat zelf doet, dat je even wacht en dat moet vragen. Dat is trouwens de klant, hè, die daar wordt aangesproken. Dus die zijn, kunnen er ook wat van. Dus in het algemeen, uh, ja, wij zijn in het algemeen, zijn wij dus zo als we zijn. Nou, is het zo dat de buitenlanders die uh, vinden dat heel erg uh, vervelend, hè? U hebt ook een boek geschreven, The Dutch Dits. Ja. The Dutch Dits. Ah, ja, en ja. in het Duits vooral. Oh, Der Dits. Uber was maar niet de lendawistend. Alles was maar niet de lendawistend. Dit komt er wel heel moeiteloos uit, zeg. Nou ja, goed. Ja, ja ik heb het ook geschreven. Dus ook <laughs> ja, en, der... en, daarin, en daarin legt u gewoon uit hoe, hoe, hoe het komt dat wij zo zijn zoals we zijn eigenlijk. Nou ja, ik heb, ik, dat, daar ben ik aan begonnen. En toen heb ik dus allemaal buitenlanders ondervraagd. Ja. E e dus wat vinden jullie van ons? En tot mijn schrik moest ik ontdekken dat ik dus zelf ook Nederlands ben. He, want ik heb heel lang in het buitenland gehoord. Waar, waarom merkte u dat dan? Nou, omdat ik een aantal uh, antwoorden kreeg. Bijvoorbeeld, wat wij doen, dat is wel geestig. Iemand zei, als jullie iemand iets aanbieden... He, ik vraag iemand op de koffie of de thee. Wat doen wij? Dan zeggen we koffie, melk, suiker, melk, koekje. Zo praten wij. En dat is onze taal. Want dat is ook een belangrijk element. Onze taal is kort, bondig, zakelijk. En dan gaan we dat letterlijk in het Engels vertalen. En dus dan zeggen we koffie. Sugar. Koepie. En die mensen denken help. En dat vertelde iemand mij. En die zei dus van uh, dat doen jullie. Ik dacht oh ja dat was nooit naar mij doorgedrongen. Nee. De volgende dag. Wordt ik, dat heet. door een buitenlander als agressief? Bij, ja uh, want die denken help. Ja. Die zouden, wij hebben geen courtoisie, dus zou je en misschien een kopje koffie willen? Ja. En dan, ja graag, alsjeblieft. Dat zeggen wij ook al niet, hè? wij zeggen gewoon ja, nee. En dan, dan. blieft u misschien een klontje suiker? erbij er dus? en zou je nog een koekje willen? En dat gaat in andere talen, dat gaat altijd zo. En toen had ik de volgende dag de piano stemmen. en wij bieden altijd, dat is heel aardig van Nederlanders, dus wij bieden iedereen, of je nou de timmerman is, ja. bied je altijd een kopje thee en koffie aan, ja. hè? gelijkheid. Ja, dat wel. doen ze ja. andere landen niet gelijkheid. Maar goed, die kwam dus en toen ging hij dus in die piano. Dus ik liep die kamer binnen en ik zeg koffie Suiker? En ik dacht van, ik, doe het al. <laughs> dus ik dacht, ik ben... En ik had ja, het. maar die pianostemmer was in Nederlander, dus hem viel het niet op. Nee, nee, nee, maar ik realiseerde oh. me Want ja, de dag ja, daarvoor. Ik he. het, ja. Ja. En dat is dus wel, wel, wel grappig hoe, hoe, hoe wij zo... Uh, dus uh, voor buitenlanders komt dat dus vervelend over, terwijl we het goed bedoelen. Maar terwijl als die buitenlanders uh, dus de heer lezen of de Dutch dit, dan... dan uh, Snappen ze het wel beter. en ja, Dan vinden ze het misschien minder agressief. Omdat ze denken, oh, nou... tenminste Bij mij helpt het altijd als ik begrijp waar iets vandaan komt... dan kan ik het beter accepteren. Ja. Nou, dat is ook waarom ik in dat boek dat heb geschreven. Van, goh, ik leg altijd uit, ik ben natuurlijk toch historica. Wat, wat is de achtergrond? Waarom zijn Nederlanders zoals ze zijn? Dat het op zich natuurlijk eens goed bedoelen. En ik wil eigenlijk dat boek weer nou in het Nederlands gaan schrijven. Want ik merk nu zo'n spiegel voor onszelf... is heel handig dat wij weten hoe wij overkomen op die buitenlanders... Ja, ja. Maar mm -hmm. toch is het ook zo dat Nederlanders... Eh zich ook erger aan slecht bediend worden exact. in de horeca. Dus zijn de niet klachten, alleen de buitenland. De klachten nee, zijn natuurlijk van Nederlanders nee, net zo hard. Ja, Nederlands. Nee, ja, zeker. Nederlandse klachten. Maar goed, in het algemeen. Er zijn er van allerlei enquêtes en onderzoeken. dat meer dan uh, 65% van de Nederlanders ergert zich aan onbeschoftheid. Dat is klacht nummer één. En we hebben natuurlijk voortdurend nu sportjes. en ik weet niet wat op televisie. en acties van wees Beleefder. Dat is in het algemeen de verloedering. waar men over klaagt. dat is ook een beetje het gevolg weer van die ja. jaren zeventig. ik even terug. Naar die horeca, want dat is een beetje de aanleiding ja. voor het onderwerp. Dat natuurlijk uh, de weer. Uh, de horeca heeft, voorziet een geweldige paas uh, be be ja. begreep ik. Dus uh, er wordt weer ontzettend veel bediend en ook uh, geklaagd en veronachtzaamd en langs mensen heen gekeken. Ik begreep dat de Russen, maar goed, Dick Mol zit hier ook nog. De Russen nog erger zijn. Ja, Komt die Russen zijn dus. Ja, er zijn zelfs. En Israëli's. En de Israëli's zijn ook heel boos. Ik wou het zeggen. Zijn dat heel zijn heel toch de twee recordhouders. Ja, ja meneer Mol ja. Zit, zit te knikken. Dat is inderdaad in Rusland nee, is nog is heel erg. erg. ja, ja. ja. Ja. Er zijn dus zelfs bijvoorbeeld in, in, in Oostenrijk ja. waar hebben, waar ze komen of overal bordjes geen Russen. Ja, en dan, dan, want die zijn verschrikkelijk. verschrikkelijk. En, en, ook, en hoe is dat te verklaren? Ook vanuit dat, uh, dat ze heel lang uh, communistisch gelijkheidsdenken uh, achter de rug hebben? Ja, ik, ik, ja nee, noem nee, wat. nee, nou nu, nu het superkapitalisme. Die zijn dus zo rijk, een aantal, want die komen naar ons toe. En bijvoorbeeld inderdaad, weet ik, in Kietzbühel kwam, kwamen Russen binnen. En die was een leuk restaurant en er was heel veel allemaal mensen aan het eten. En toen zeiden ze, we geven nu zoveel geld. Al die mensen moeten weg, wij willen hier eten. Kijk, dus wij kopen dus met hun. Zij denken, als ik maar geld heb, dan kom ik overal. Ja. Dus daarom hebben ze nu allemaal die regels een beetje. Die Russen, nou liever niet, want we kunnen toch niet die mensen... daar gingen ze stampij maken als die mensen dus niet voor hun geld... dat restaurant gingen verlaten. Dat kan natuurlijk niet. Het leukste is je bediend... in een all-in-reis uh, uh, ergens daar naar Egypte toe. Zo. Als je dan verhalen van mensen... Hoort. Ja. Maar, maar uh, zijn Russen ook slecht uh, in, in horeca? Bedienen ze ook slecht? Is dat... Nou, mijn ervaring, niet dat oh. ik dan voortdurend... Ik ben, nou, dat weet ik niet. Nee. Ik heb het niet ervaren als slechte bediening, maar ze zijn dus door op hol geslagen kapitalisme... en ja, ja. ja met geld alles kopen, denk ik zo ongeremd geraakt. Ja. Okay. Wij zijn een wereldmacht. En waar, zijn... en waar hebben die Israëli's uh, dit uh, opgedaan? Ja, dat is inderdaad. Die zien er ook niet uit altijd. En waar dat vandaan komt... Zo, daar, ik ben ook niet Nee, op de maar in de geweest, categorie botheid zijn ze bijna onovertrof. Ze zijn, ja, ze zijn heel bot. Dat is inderdaad bekend. Ja, misschien ook omdat die ook dat hele harde moeten vechten. Ze moeten vechten voortdurend om hun land in stand te houden. En dat je dan gewoon, ja, zoals wij als handelslui vroegen... dan ga je er hard op in. Wam, wam, wam. Mm, We hebben dus wel goede vrienden. De Russen en de Israëliërs. Dat ah, nou, kan wel zeggen, ja. Zijn er nog, <laughs> zijn er nog, is er nog een gouden tip aan de Nederlandse horeca voor, de, voor Pasen? Er zijn vast mensen die luisteren. Ja, nou ja, in elk geval dus... Uh, uh, Lach, lach wat vriendelijker, dat is altijd goed hè, als je lacht. En dan kan je ja. nog uitleggen, ik heb het druk, kunt u even ja. wachten. En lach dan vriendelijk. En ja. inderdaad niet altijd langs je heen kijken. Dus als ik zit te wuiven, net doen of je iemand niet ziet. Ja. En ja, gewoon vriendelijk zijn en niet dat afblaffen. Het is eigenlijk zo simpel, hè? Het is zo simpel. Maar als je dat niet met de paplepel hebt ingegoten gekregen... een beetje die dienstbaarheid, dan is dat moeilijk. En het scheelt je nog een hoop voor je ook. Maar nou, dat toch? sowieso. Ja, ik heb ook in de horeca gewerkt. Nou. Ja, veel mensen. Wat maar. zou jij dienstbaar geweest zijn? Nou, ik kan er op een gegeven, gegeven moment gegeven. mee opgehouden, want het lag mij ook niet. Nee, dat is <laughs> nou zo. Nou, de klanten ah. kunnen ook lastig zijn, hè, vergis je niet. De, nee, dat de klanten is ook kunnen waar. ook. Oké, okay. dankjewel. Uh, Rijneldes van Dithuizen. De, de Dutch dit en dit. Als u uh, buitenlandse gasten uh, een beetje uitleg uh, uitleggen wil geven over ons. Zometeen komt Pieter Stijns, Jan Bor. En een heel gek boek. Een ander boek. Samen thuis, samen trots. Politiek roerige tijden. Dus het ben je een pispaal als je een publieke functie uitoefent. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Ophouden met dat perverse systeem van de hypotheekrente aftrek. Straks de politieke stand van het land in Troskamerbreed. Ik voel een zekere schaamte. We zijn het derde land in rijkdom in de wereld. Luister straks van 11 tot 12 Troskamerbreed. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Buiten spelen, buiten fietsen, buiten chillen in de nieuwste lente-looks. WKAM.nl heeft volop vrolijke shirts, stoere jeans en mooie sneakers voor kids. Alles voor een zonnig seizoen. Voor ze naar buiten gaan, eerst weekend.nl. Vanavond in debat op 2. Politieagenten staken voor betere werkomstandigheden. Terecht of moeten ze niet zeuren en gewoon hun werk doen? Wat vinden we eigenlijk van oma Gent? Hebben we nog respect voor de politie?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 Kijk op Spreek.nl, dat is Spreek.nl van Pieter Vrijters. Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl Dit is Radio 1.